Je kunt er niks aan doen. Het is bijna weer vier uur en dat betekent dat we naar café 8 moeten. En uh, voor het evaluatiegesprek natuurlijk, dames en heren. Daarom. En we gaan eruit met Turks fruit. Ik zeg tot uh, volgende week, Rut. Dat is mooi, hè? Dit. Laatste week dat ik hem in. Wat zonde. Ja, oh, echt zonde. Zonde. Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. VVD-leider Rutte heeft er alle vertrouwen in dat de vorming van een rechtskabinet deze keer wel gaat lukken. Na een ontmoeting met informateur Cenk Willinks sprak hij over een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Vandaag zei de informateur dat de samenwerking tussen VVD, CDA en PVV niet voor de derde keer moet mislukken. Dat zou de geloofwaardigheid aantasten van het werk van informateurs en van de nieuwe minister-president, zei Cenk Willink. In Wassenaar is ophef ontstaan over de sloop van twee boerderijen op het koninklijk landgoed De Horsten, waar prins Willem-Alexander en prinses Maxima wonen. De welstandscommissie stapt naar de rechter om de sloopplannen te verhinderen goed de Horsten is privé-eigendom van de koningin. Het terrein wordt beheerd door een stichting. Twee boerderijen zouden plaats moeten maken voor drie grote villa's. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat de stichting op die manier de exploitatie van het verliesgevende terrein gezond wil maken. De welstandscommissie in Wassenaar wil niet dat de boerderijen worden gesloopt. De beheermaatschappij van horecaondernemer Sjoerd Kooistra heeft uitstel van betaling gekregen. Koistra pleegde in juni zelfmoord, volgens ingewijden vanwege grote financiële problemen. Zijn bedrijf zou voor 150 miljoen euro aan schulden hebben. Bij onder meer de brouwerijen Heineken en Inbev en koffiebrander Smit en Dorlas. Volgens advocaat Hammerstein is de kans groot dat Koistra's bedrijf failliet gaat. In Iran is de steniging van een vrouw uitgesteld die is beschuldigd van overspel... Het vonnis van een Iraanse rechtbank wordt nog eens bekeken, heeft de Iraanse regering bekendgemaakt. De aankondiging dat de vrouw van 43 zou worden gestenigd leidde tot veel internationale kritiek, omdat de straf in strijd is met de mensenrechten. Iran is het daarmee niet eens en zegt dat overspel gelijk staat aan een misdrijf en daarom zwaar moet worden gestraft. Het is nog onduidelijk wanneer de Iraanse rechtbank met een definitief oordeel komt. Het weer, af en toe een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Het is ongeveer 18 graden. Morgen eerst nog buien, later opklaringen. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon zee, zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Zandvoort. <tied> Si tu la parla, mi americano Quando sa fa l'amora sotto luna Come da vena in cave di Idoviu Papa l'americano Zij doen la americano, ze Madeleine en Trave die Aido vingt. Omdat het ook een vingtiende vervelende, la americano, ze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 Zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Now it seems to me that you know just what to say.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 To me it's everything Let me say anything Just to get you back again Why? Was down for this, so when you tell me that you love me, know for sure. I Tot aan van Rotterdam tot Amstel, van Rotterdam tot Hengelvelde, ik zoek het water dan ook licht. Shook a